Uur. Dit is Liselol Thomassen met het NOS-journal. Over een week moet een tijdelijke wapenstilstand ingaan in Syrië. Onder meer de VS en Rusland zijn het daarover eens geworden... op een conferentie in München. De strijdende partijen moeten de gevechten afbouwen... en er moet snel humanitaire hulp op gang komen. Daarna kunnen nieuwe vredesbesprekingen beginnen. De bombardementen op IS in Syrië gaan wel door. Een Syrische oppositieleider reageerde voorzichtig positief op de plannen. Jongeren in jeugdgevangenissen en gesloten instellingen worden geregeld door de groepsleiding omgekocht om te voorkomen dat ze een klacht indienen. Volgens de kinderombudsman krijgen de jongeren dan hamburgers, beltegoed of een uurtje gamen aangeboden. Ombudsman Dullaert wil dat de instellingen daarmee ophouden en klachten van jongeren serieus gaan nemen. Amsterdamse buschauffeurs hebben het werk neergelegd omdat ze zich onveilig voelen na een aantal overvallen de afgelopen weken. In Amsterdam Noord deze ochtend spits geen bussen, zegt vervoersbedrijf GVB. Eergisteren nog werd een Amsterdamse chauffeur overvallen door twee gemaskerde jongens met een mes. Dat was voor het GVB reden om te stoppen met de verkoop van dagkaarten in de bus, waarvoor contant moet worden betaald. In Nederland worden per jaar zo'n 250 kindhuwelijken gesloten. Ongeveer een derde daarvan is bij asielzoekers uit onder meer Syrië, Afghanistan en Irak, blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Ascher. Ook komen illegale huwelijken met minderjarigen vaak voor bij Somaliërs die hier al langer wonen. Minister Ascher trekt jaarlijks 1 miljoen euro uit om kindhuwelijken tegen te gaan. Op de A28 tussen Harderwijk en Strandhorst is bij een ongeluk een vrouw overleden. De automobilisten botsten op een geschaarde vrachtwagen. Een man raakte gewond. Het is onduidelijk of hij bij de vrouw in de auto zat. De weg is op de plek van het ongeluk tot tien uur vanochtend afgesloten. Het weer eerst kans op mist. Verder zonnig, vooral in het zuiden. Het wordt een graad of zes. Dit was het. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Amstel, 4 kilometer na een ongeluk. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag afgesloten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Nieuwendam en het knooppunt Amstel, 6 kilometer file, hij heeft te maken met bergingswerkzaamheden, er zijn drie rijstroken dicht.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 Zijn CD jaar 2012, Renaissance, uh, nummer February. Uh, ik hoef er niet zoveel over te zeggen. Het is niet zo'n hele bijzondere cd vind ik persoonlijk uh, een vertrouwde zaad. Marcus Miller, een man die niet alleen in jazz uh, kroegjes optreedt. Nou, jazz kroegjes komt hij bijna niet meer. Hij staat meestal in het poptempel, zou ik bijna zeggen. Oh ja, bij een week geleden zag ik hem nog in het VPRO-programma. Op de zondagochtend, Marcus Miller... Uh, het eerste keer heb ik al iets van Duitse jazz gedraaid, Oscar Pettifort. En nu kom ik terecht bij Julia Hulsman. Eens even kijken waar ik die heb staan. Julia, hier komt ze. Ze heeft een cd uitgebracht in 2015, uh, On and Clear Midnight. Uh, en ik draai iets van een oude cd. De cd uit 2006, Good Morning Midnight, Julia Hulsman, Light waits upon the lawn It shows the furthest tree Upon the furthest slope you know It shows the forest trees. was natuurlijk Julia Hulsman eigenlijk een Duitse pianiste een uh, ja, aantal mooie cd's gemaakt Ze heeft in Amerika gestudeerd onder andere bij uh, Maria Schneider uh, Jill Goldstein Jane Ira Bloom en uh, ja, dit is een cd die is uh, gemaakt met Roger Cicero Good Morning Midnight en haar laatste cd die heb ik niet zo voor de pak maar daar heb ik misschien de volgende keer wel iets van uh, dan zijn we toe aan weer iets, iets heel anders uh, uh, en dan komen we bij wat oudere klanken weer en dan komen we bij de Brothers en dan gaan we een mooi nummertje van draaien Morning, Morning Sun uh, dat wordt gespeeld door uh, Stan Getz, Zoot Sims, El Alan Eager en Brew Moore uh, Morning Sun ja, dat kunnen we nu ook zeggen want zonnetje schijnt is antwoord. <tied> Mm-hmm. van de Brothers in de LP 1949. En onder andere uh, Brewmore speelde daarmee. Dronken van de trap vallen en je nek breken... vlak nadat je een mooie erfenis hebt gekregen. Dat overkwam tenor saxofonist Brewmore... toen hij zijn feestje vierde in een restaurant... in Tivoli Gardens, Kopenhagen. Heb je na een leven met weinig succes en inkomsten... eindelijk geluk en dan zoiets. Brewmore was saxofonist. Die je zo in het rijtje kan plaatsen van uh, Alcoen, Alcone, Zootsims. Maar zijn karakter was niet zodanig dat hij kon vechten voor die status. Daarbij was hij een onverbetelijke zuipschuit. Uh, dus hij heeft niet zo hek, heel, heel veel nagelaten. Maar onlangs is er een mooie cd uitgekomen. Live in Europe uh, van Brewmore. Er staan mooie nummers op. Wat ik draai is uit een cd No More Brew. 1971 LP moet ik zeggen. Brewmore Special Brew. Thank you Pechvogel. Uh, tijd voor iets Nederlands. Dan heb ik het over Margriet uh, Sjoerdsma. Uh, die heeft verschillende cd's gemaakt. Uh, de laatste ging en was een Tribute to Eva Cassidy. Daar heeft ze ook mee getoerd door Nederland. Een jaar, misschien wat meerdere jaren geloof ik zelfs. Uh, ik geloof dat ze nu weer nieuwe plannen heeft om met het trio weer op te treden. Haar cd van A Tribute to Eva Cassidy is natuurlijk een prachtige cd, maar vond ik een beetje te veel pop. Dus ik heb toch iets gekozen van een oudere cd uit de cd Bloom, uh, Stime, Even kijken, Magriët bloemer heb ik hem staan. Hier heb ik hem staan. Magriët Sjoerdsma, As Time Goes By, van een cd Bloem. Griet Schuurtma. Een Friese naam, maar volgens mij komt ze ergens uit Limburg, dacht ik. En hij heeft heel veel in Rotterdam gespeeld en omgeving. Uh, eens even kijken, tijd voor een big band. En dan heb ik het over Fetshock. Uh, John Fetshock, een big band leider, heeft zelf gespeeld... bij uh, getoerd met big bands van Gary Mulliken, Louis Belsen, Bob Belden... Heeft als solist en muzikaanleider en lanceur bij Woody Herman gewerkt. Heeft dus al de nodige ervaring. Oh ja, hij is ook nog getrouwd geweest met uh, Maria Snyder voor de privénieuwtjes. En van hem, theme for Ernie, John Fetchok. New York Big Band. Prachtige CD. Up and running CD 2007. Zeker de moeite waard. Uh, het is weer tijd voor iets Nederlands. En een, een, het nummertje wat ik nu ga draaien heet Katwijk. Maar dat klinkt natuurlijk niet goed hier in Zandvoort. Nou, waar Katwijk gezongen wordt zou je Zandvoort kunnen denken, natuurlijk. Het is een nummer van Joke Bruis En het komt van een CD. Eens even kijken hoe die CD ook weer heette. Uh, Leef wat je kan. En eens even kijken wie daarop meespeelde. Leef wat je kan. Uh, piano, Koorbakker, uh, Bas, uh, Edwin Cornelius. Uh, ik zie onder andere uh, Joris Roelof staan als klarinet. Cl Frits Landersberg natuurlijk op drums. Mooi nummertje, Katwijk. En waar Katwijk gezongen wordt, denken wij natuurlijk hier Zandvoort kan ook. Ook twee lettergrepen. grijpen. Zacht. verlang je terug weer naar de zomers. Pootjebaard. Ik moet er nu nog niet aan denken. Maar ja, mooi nummertje. Katwijk, Joke Bruis, Leuk. En als we het over Nederland hebben, dan moet ik altijd weer denken aan de concerten die er in stand wordt gegeven. Worden. De jazzconcert op de zondagmiddag. 14 februari, half drie is het weer zover. Dan uh, bent u weer hartelijk welkom in de, de Krocht. En daar speelt Marco Kegel, saxofoon, Rob van Bavel, piano. En John Engels, natuurlijk heel bekend hier in Zandvoort. Niet vergeten, 14 februari, uh, half drie aanvang, gebouwde Krocht. En ja, weer zo'n heel fijn de jazz. ...concert van jazz is antwoord. Over concert gesproken. Binnenkort is er ook een heel groot jazz festival... ...het Transition Festival. En dat is ook eigenlijk heel veel de moeite waard. Als ik kijk op de speellijst wie daar spelen... ...Ibrahim Malouf, Avisha Cohen... ...Robert Klasper, Mark Jana, ...Judie Honig, Coco Pinkreen... Nou, ...Sons of Kemet, De Beren hier. ...en eigenlijk veel om op te noemen... ...wat, de, ja, wat wel eens gezegd wordt... Het, dat is de eerste editie van het uh, Transition Festival in Utrecht. In uh, een aantal zalen, de grote zaal, Pandora, Cloud9 en Hertz... staan verschillende bands. Jazz is in beweging. In het nieuwe millennium is een duidelijke kentering gaande. De, uh, ja, de iconen van de vorige eeuw en de grondleggers van de jazz... zijn nagenoeg van het toneel verdwenen... en nieuwe helden winnen snel trein. Het zijn Transition Years. en uh, ja. Sinds jaar en dag evolueert jazz, waarbij vele genres en culturen de muziekvormen hebben geïnspireerd. De muziek is wijd verspreid over de wereld en versmolten met andere genres. De vraag, is het nogal jazz, is niet relevant meer. Het festival Transition wil avontuurlijke muziek brengen waar ruimte is voor improvisatie en experiment. Nou, dat klinkt wel belovend. Is het nog de moeite om te luisteren, zou je kunnen zeggen. Ik zal iets laten horen van Coco Perquin, als ik het goed heb. Heb ik die ergens in mijn... Ja, hier heb ik van de CD uh, uh, 2.0, Cocoa Picking, Fort. bijzonder is dat uh, Ik heb iets gezegd van Julia Hulsman, een Duitse pianiste. En die heeft ooit iets gezegd van uh, in mijn muziek draait alles om de melodie. In tegenstelling tot uh, nieuwe stromingen waarbij uh, de nominatie van het uh, ritme uh, op de voorgrond treedt. Nou, dat is hier natuurlijk wel het geval. Uh, wie ook verwelkomd waar is Roy Hartgrove. En hier heb ik nog een nummer van hem met zijn big band met Roberta Gambarini. La Puerta. La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi peor Pero es que no pudiste soportar La pena que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor La puerta se cerró Detrás de ti Y así detrás de ti Se fue mi amor Te vas de amar Zes. Roberta uh, uh, Roberta Gabrini uit 19, twee, uh, 2007. En uh, toen stond ze op het Puerto Rico Heineken Jazzfest. Nou, ja, dat klonk heel mooi, toch? Uh, wat ook heel mooi klinkt is de Mangione Brothers. Daar zit natuurlijk altijd de Chuck Mangione in... Bekend, bekend van zijn CD Children of San Sanchez. Mooie muziek is dat. Moet ik ook nog eens een keer draaien in mijn filmprogramma. En hier spelen de broers Something Different... De Mangione Brothers. Heb ik gevonden op een cd'tje van Gilles Deelder Draai door. Grappige muziek bij elkaar gezet door Gilles Deelder. Ja. Lang nummer, en dat is zeker de moeite waard. Mangione Brothers Sigstet. Uh, mooie klanken. En uh, ik kan nog net uh, één nummertje draaien, zie ik. En dat bewaar ik dan voor een nieuwe muzikant, een bassist uh, Nathan. Uh, even kijken hoe die heet, Nathan East, heeft net een nieuwe cd uitgebracht met uh, covers, onder andere de uh, uh, Moon Dance. Grappig. Some a marvelous night for a moon dance with the stars up above, above in your eyes. A fantabulous night to make a romance. Neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling. Your heart springs that play soft and low And all the night's nice magic seems to whisper and lush. All the soft moonlight seems to shine in your blush Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you? my love. Mm -hmm.